De haas en de schildpad. De haas lachte de schildpad uit. Haha, <laughs> wat ben jij langzaam. Je kunt net zo goed gewoon blijven staan. <laughs> ik mag dan langzaam zijn, zei de schildpad. Maar ik kom altijd waar ik zijn moet. Ik zal het je bewijzen ook. Laten we maar een wedstrijd houden. Je maakt zeker een grapje, jij domme tuf tuf zei de haas, maar als je dat zo graag wilt. Zo gezegd, zo gedaan. Op een ochtend kwamen alle dieren van het bos bij elkaar. De mol hield de startvlag klaar. Op uw plaatsen, klaar, af. De haas schoot weg en de schildpad bleef achter in een wolk van stof. Hij kwam langzaam, heel langzaam in beweging. De haas was al niet meer te zien. Het is hopeloos, Chirpten de krekels. Die arme schildpad heeft geen schijn van kans. De haas keek achterom. Geen spoortje te bekennen van die slome schildpad. Hij is ook zo traag. Ik kan gewoon niet verliezen. Ik geloof dat ik maar even een dutje ga doen. De haas ging lekker lui liggen en viel in slaap. Hij droomde van de eerste prijs. De schildpad kroop de hele lange morgen traag over de weg. De meeste dieren verveelden zich en gingen naar huis. Tegen het middaguur kwam de schildpad langs de slapende haas. Maar hij stopte niet om hem wakker te maken. Nee, hij ging langzaam, heel langzaam verder. De haas werd wakker en rekte zich uit. De zon stond laag aan de hemel. Het was al bijna avond. Hij keek de weg af en lachte. Die trage tuftuf is nog steeds onderweg. En hij zoefde in de richting van de eindstreep. Maar toen hij de eindstreep tot op een paar meter was genaderd... viel zijn mond open van schrik. Dat kon toch niet waar zijn... Want wat zag hij? Zijn tegenstander kroop heel langzaam over de eindstreep. Het is niet eerlijk, stampvoette de haas. Je hebt natuurlijk vals gespeeld. Iedereen weet toch dat ik veel sneller ben? Ik heb het je toch gezegd, zei de schildpad. Ik kom altijd waar ik zijn moet. Langzaam, maar zeker...